من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Welkom allemaal bij deze les, les 22 van de lessen Arabische Grammatica. We hebben het vorige keer gehad over Al-Mabni en Al-Mu'rab. We hebben gezien wat Al-Mabni betekent en wat Al-Mu'rab betekent. Uh, wil iemand ons vertellen wat Al-Mabni betekent? Als we zeggen, met mebni, wat willen we daarmee zeggen? El mebni, wat is dat? Is er iemand die antwoord kan geven. Het is rustig vandaag. En vorige keer eigenlijk ook. Misschien dat het van zaterdag toch geen... Uh, goede tijd is dit is mijn eerste keer dat ik kan taaiep weet iemand wat er met niet is? vader is dus er zo zijn een woord dat niet verandert ongeacht de plaats in de zin heel goed alleen moet je uh, iets toevoegen um, een woord dat niet verandert. Kijk, dat is heel algemeen. Maar al-medni, dat is een woord waarvan de laatste letter... Uh, ...de harken daarvan niet verandert. Ongeacht de plaats in de zin. Ja, want een woord die kan wel veranderen... Uh, ...aan het begin of in het midden. Maar al-medni in een morab gaat voornamelijk over de laatste letter in het woord. Dus de laatste letter, de haraka daarvan, dus of het fetha is, of kasra, of dhamma, of sukoon, die verandert niet, ongeacht de plaats van het woord in de zin. Heel goed, zuster Omensosa. En al mu'rab, dat is uh, het tegenovergestelde, namelijk een woord, waarvan de laatste letter, de haraka daarvan wel verandert, Afhankelijk van de plaats in de zin. Nou, dat is al med nieuwe Moorab. We gaan vandaag het hebben over de oefeningen die daarbij horen. We beginnen met Temlin Wahed, oefening nummer 1. Ya'kulishua'l i medweken het Kalimatu ad-daradja fil-dhumelin eiti moorab. We men. Met andere woorden, uh, het woord Abdarraja, wat fiets betekent, in de volgende zinnen is mu'araba. Dus het is kalima mu'araba. Mu Waarom is dat zo? En het woord men, wat letterlijk wie betekent, is nabni'a. Waarom is dat zo? Dus Abdarraja, tu Rakib al-Aliyun Abdara Jete, Sari Halweledhu Bidda Rajeti. Waarom is Abdara Jete in deze zinnen, waarom is dat Muharab? Naam. Wie heeft antwoord? Waarom is Abdara Jete Muharab? Kelime Muharab. Waarom is het Muharab? Heeft iemand antwoord? Waarom is Abdarraja mu'rab? Kelima mu'rabah en niet nabni? Want we hebben gezien dat er twee, maar twee soorten zijn. Of een kelima is mu'rabah of nabni'ah. Je hebt geen derde mogelijkheid. Alleen deze twee mogelijkheden. Waarom is Abdarraja mu'rabah en niet nabni'ah? Wie geeft daar antwoord op? Volgens mij weet je het wel, zuster Omzo, Probeer een antwoord te geven. Waarom is ad in deze een Mu'arabah? Omdat de laatste letter in elke zin een andere harakje heeft. Is dus veranderd. Heel goed. Dat is het. Dus ad Wat is de laatste letter in ad dat is die ta marbota, die ta. Als je kijkt in de eerste zin, die ta, wat voor teken heeft het? Wat voor teken heeft ad toe? Nou, geef eens antwoord. Wat is de haraka van ad Een haraka van de laatste letter, in dit geval dus het ta. Dat is Dhamma, heel goed. Dat is Damma. Als je kijkt naar, Rekibe Aliyun adarajate. Wat is de haraka van de laatste letter van de Raja in de tweede zin? Dat is fatha, heel goed. Wat is Fetha? De Raja En in de laatste, of in de derde zin, Fari bid du bidarajati. Wat is de haraka van de laatste letter van Abderraja, in de derde zin. Wat is Abderraja? Het is kasra. Heel goed, het is Dus wat zien we? We zien dat de haraka van de laatste letter van het woord Abderraja, die verandert euh, afhankelijk van de factoren. Afhankelijk van de factoren. Waalaikum salam wa barakatuh. Wat is, uh, en nu wordt het, ga ik een beetje verder met de vraag stellen. Wat is het factor, of de factor, die ervoor heeft gezorgd? Die ervoor heeft gezorgd dat ad toe, in de eerste zin, dat ad een Dhamma krijgt aan het eind. Wat is de factor? Hoe komt het dat Adaraja toe dama heeft aan het eind? Dat hebben we gehad. Dat is een les die we eerder... Uh, de, ja, het is de vraag aan iedereen. Iedereen mag antwoord geven. Aangezien het niet zo druk is, hoef je je uh, hand niet uh, op te steken. Je kan gewoon antwoord geven. Want alleen als het druk is, dan praat iedereen door elkaar en dan is het niet meer overzichtelijk. Nu is het geen probleem. Dus Atarajatu, wat is de factor die ervoor heeft gezorgd dat Adarajatu een dhamma krijgt aan het eind? Nou, wie weet dat? Omdat de afsel van de woorden een dhamma is. Er komt niets voor wat ervoor zorgt dat de dhamma verandert. Dus blijft het een dhamma. Um. Al-Asssen van de woorden is een dama. Al-assen van de woorden is een dama. Nou, deze uitspraak durf ik niet als regel te nemen. Uh, ik denk niet dat dat een regel is. Dat de een afval van de woorden een dhamma is. Uh, ja, uh, uh, nou, het, laatste, het laatste klopt. Er komt niets voor wat ervoor zorgt dat de dhamma verandert. Dus blijft het een dhamma. Ik bedoel dus, ik bedoel dus dat een zelfstandig naamwoord sowieso een dhamma heeft. Wanneer heeft een zelfstandig naamwoord een damma? Wanneer heeft hij dat? Er zijn, en dat is iets wat we eerder hebben gehad, uh, gelegenheden waardoor een zelfstandig naamwoord een isem een damma krijgt. Als er niets voor zorgt dat die damma weggaat. Door een harf, of iets dergelijks. Ja, als er niets ervoor staat, hoe wordt dan die ism genoemd? Dat woord, hoe wordt dat? Als je een zin begint met een ism, een zelfstandig naadwoord. Hoe wordt dan die ism genoemd? Hoe wordt een ism genoemd waarmee je een zin begint? Weet je jullie dat? Nee, misschien is het te lang geleden. Dan rijd ik jullie aan om een beetje af en toe herhaling te doen van de vorige lessen. Uh, want het is niet de bedoeling dat we als we een hoofdstuk, uh, als we klaar zijn met een hoofdstuk, dat we die gelijk ook vergeten. Maar een na'uw, de grammatica, die hangt allemaal samen. Dus je moet alles begrijpen vanaf het begin en dan zo opbouwen en volgen. Want als je uh, uh, wat we de voorgaande lessen vergeet, dan zal het moeilijk zijn om de komende lessen te begrijpen. We hebben iets gehad als Al-Muptada'a. Is dat bekend bij iedereen? Al-Muptada'a. We hebben ooit een keer gehad een hoofdstuk over Moeptede is dat bij jullie bekend na. Nou? ja dus een ism waarmee je een zin begint die heet Moeptede en de regel was dat een Moeptede altijd maar voor is dus antwoord op mijn vraag wat is de factor die ervoor heeft gezorgd dat ad een Dhamma krijgt aan het eind, dat is omdat hij Mubtada is. Dat is de factor. Omdat hij Mubtada is. En weten jullie nog wat uh, Musri'atun betekent, uh, wat de Arab daarvan is? Ad-Darrajatun Musri'atun betekent dat de fiets is snel. Of gaat snel. Wat is de Arab van Musri'atun? Ik heb net gezegd dat Al-Darajatou Mubtada is. Wat is dan Muzri'atouni? Ghabar, heel goed. Het is Ghabar. Ghabar, dat is een ism die informatie geeft over Al-Mubtada. En maakt dus de zin compleet. En maakt daardoor een goede zin. Nou, Al-Darajatou Raki ba'aliyun ad darrajata De tweede zin Nou, als we kijken naar de darrajata Die heeft Al-Al-Fetha aan het eind En nu is weer mijn vraag Welke factor heeft ervoor gezorgd Dat ad Een fetha krijgt aan het eind Weet jullie dat? Het is niet erg Als jullie dit niet weten want daarom doe ik deze herhaling, uh, zodat het steeds terugkomt en het geheugen opgevliest wordt. En dat we het niet vergeten. Tot de is. Wat is de factor die ervoor heeft gezorgd dat ad een mansould is, een fetha heeft? ad is een bihi, daarom is hij mansould en heeft hij dus een fetha heel goed. Dat is het antwoord. Omdat hij mef'oool bij is. En de regel zegt dat mef'oool bij is altijd mansoob. Is altijd mansoob. En de laatste zin. Fariha. Rakib Ali en drarajate. Dat betekent dat Ali een fiets heeft gereden. En Faricha El bij de Dat nu zien we dat Abd raja een Kasra heeft nu is mijn vraag waarom is dat zo wat is de factor die ervoor heeft gezorgd dat Abd al-Raja een krijgt naam dus er zo zijn Harf al jar die komt ervoor en zorgt er dus voor dat dat hij majroor wordt met een kerstgaan. heel goed. Uitstekend. Dat is het. Omdat hij is een is. Omdat hij is een is. Nou, we zien dus dat afhankelijk van de factoren die er optreden, Ad-Daraja verschillende... Uh, tekens heeft aan het eind, aan het eind. verschillende harakat. en als we dus dat constateren in een woord en als we dat dus constateren in een woord dan zeggen we dat dit woord mo'arab is en niet madmi. nu gaan we naar de volgende drie zinnen ja'a zin 4 ja'a ja'a من ناديته. Het gaat hier om het woord men. En in de, tweede, in de vijfde zin staat: "أحب من يعلمني". En in de laatste zin staat: "الجائزة لمن يسبق". Het gaat dus hier om het woord men. السؤال هو: لماذا "من", كلمة مبنية؟ من لماذا كانت كلمة "من" في هذه الجمل مبنية؟ uh, waar gaat de les over uh, gaat over Arabische grammatica Arabische grammatica bladzijde 7 van het tweede deel bladzijde 7 www.arabischelessen.nl voor meer informatie nou dus men in deze zinnen is met Waarom is het zo? Wie kan mij een antwoord geven? Is er misschien iemand dan niet? Waarom is men in deze drie zinnen met niet? Omdat bij men de sukoon op de noen niet verandert. Of hij nou in het begin staat, of in het midden, of eind. Heel goed. Heel goed. Men blijft die sukoon aan het eind houden, ongeacht uh, de factoren die... Uh, ongeacht de factoren... Die dat woord ondervindt. Ongeacht de factoren die worden ondervonden door dit woord, blijft de laatste letter dezelfde haraka houden. Daarom is het met niet. Kijk in de eerste zin bijvoorbeeld. Ja'a men nadeetu. Ja'a men nadeetu. Degene die ik heb geroepen is gekomen. Degene die ik heb geroepen is gekomen. Als hij niet mijn beneden is. Als men niet mijn bni is. Wat zou de haraka zijn van de laatste letter van men? Als hij niet mijn beneden was. Wie weet dat? De vierde zin. Dus Tamrin Wahid is de oefening. Zin nummer vier. الجملة الرابعة جاء من ماديته. جوستر المشاكل. صدقني. هو جاء من جين أصله مبني فش. الفتحة. دوّ جدا زاوية. دن زاوية زاو النون فتحة هبن. ضرم ضرم منصوب. ضرم متهنّد فتحة كده. Wat is het dan wel? Bamba. Waarom Bamba? Omdat hij vijl is. Heel goed. Omdat hij vijl is. Degene die gekomen is. Degene die al vijl, de handeling, uitvoert. Dan zou het, ja, manu, naar deed toe. Maar, dat is dus niet zo uit mijn strafgeloket. Dat is dus niet zo. En daarom. Hij blijft dus die sukoon houden. Waarom is het zo? Omdat hij mebni me is. Hij blijft gewoon altijd zo. Ochibbu men yu'allimuni. Uhibbu men yu'allimuni. Ik hou van degene die mij leert. Uh. De, die, uh, die men. Wat voor haraka zou die nu krijgen als men niet mebni me was? In, de zin, in, de, in, de, in zin nummer 5. Men Wie kan daar antwoord op geven? Zuster uh, Moussak, wat dan? Mansoeb, omdat hij mevrouw is, heel goed. Hij zal mansoub zijn, omdat hij mevrouw die En mevrouw die dat betekent uh, hetgeen waarop een handeling is verricht, leidend voorwerp. Maar aangezien hij me is, krijgt hij dus of houdt hij die sekoen. En de laatste. al limen al limen De prijs is voor degene die vindt. Mijn vraag is nu. Wat zou de haraka zijn van die noen? Van men als. Hij zou niet zou zijn, al ja, is het toe liemen je Dus zuster moet je ook zijn. Verdad naam, als men niet moord was, en kasra omdat harf jar ervoor staat. Heel goed, omdat er harf jar ervoor is gekomen, en daarom zou hij dus ism majroer zijn nou, heel goed uh, ik heb nu nog een vraag aan jullie men dus het woord men we hebben uh, helemaal aan het begin van deze lessen gehad geleerd dat, dat de woorden Onder te verdeeld worden in drie soorten. Welke zijn dat? Welke soorten zijn dat? Zisteren, Moshekit, van Deli. Wat zijn de drie soorten van een woord? Isen, Fial en Harf. Heel goed. Mijn vraag is nu: men. Welke soort is men? Is dat een Isen? Is dat een Fial? Of is dat een harf? Wie weet dat? Men. Is dat een harf? Een isen of een feel? Zuster Om Salman zegt harf. Is iedereen het mee eens? Zuster Om Zeker is harf. U bent het eens met Om Salman. Allemaal. Het is een harf. Men is een harf. De andere nook, die ze nog meer, is el jannah Is dat een harf? Goed nadenken. Het is namelijk geen harf. Men. Wat voor woord is dat? Dus jullie hebben een jannah gedaan over iets wat niet klopt. Nee, het is geen har. Wat is het dan wel? Het is ook geen vijal, omdat je dus geen ism isara. Uh, nee, het is ook geen ism isara. Ism isara, dat zijn. Hadde, hadde, uh, tilke, ذلك, haula'i enzovoort. Het is geen ism isara, als je iets aanwijst. Dat is Ism Isara. En men, je wijst niemand aan. Maar men is wel een isen. Dat klopt, is een isen. En nu mijn vraag is: waarom is het een isen? We hebben ooit tijdens een les geleerd hoe we een isen kunnen herkennen. We hebben gezien, nou, is het is een stroomzek. Er staat een harf, jar, voor heel goed. Achzen. Een harf voor jar, die komt alleen voor een isen. Hij komt nooit voor een harf of een fi'al. Dat is een eigenschap voor een isen. Is er nog een andere eigenschap, waarmee je een isen kan herkennen? Dit soort dingen hebben we allemaal gehad, en het is niet de bedoeling dat jullie dat vergeten. Zuster Moseket, van Dali, een ander uh, eigenschap, is dat, Harfujar, ja. Dat is een van de kenmerken van al isham dat er Harfujar is voorstaan. En kan Aliflaim voorstaan, en Horofil Qasem, heel goed. En het kan Tenwien hebben, heel goed. Uh, het is niet zo dat we altijd die elifolum krijgen, in dit geval bijvoorbeeld men, dat kun je dus niet doen. Maar als er één van die kenmerken, nee men niet, men kan dus geen elifolum krijgen. Maar daarom zijn er verschillende kenmerken. Als er maar één kenmerk van toepassing is op dat woord, dan weet je dat het een ism is. Dus, als... Het woord Alifulem kan aannemen, dan weet je dat het een ism is. Als het Ten kan aannemen, dan is het ism. Als het als je een jar ervoor kan zetten, dan is het een ism. Het hoeft niet dat ze al die eigenschappen hebben. Sister Mousseke, heb je een vraag? Tvadali ik vroeg me af of er nog andere dingen zijn waar je een isen aan kan herkennen ja, en die zijn er die zijn er die hebben we niet allemaal gehad uh, dat zal misschien een keer komen uh, bijvoorbeeld een ismed een ismed of een nida' alleen een ism kun je roepen een nida' En uh, dat staat in andere boeken. Dus in deze nachtwoorden en uh, gaan we daar niet uitgebreid op in. Maar er zijn inderdaad andere uh, kenmerken. Tadjit, uh, is dat uh, beantwoord of wil je ze allemaal uh, weten? Dus ter omzek. Nee. Even, daar gaan we naar. Tweede oefening. Nou, als u denkt dat het niet handig is om te weten, zou ik wel graag willen weten wat we allemaal zijn. Al-Ismaad. En, en wat is Al-Ismaad? al Je kan zeggen bijvoorbeeld, uh, Kitabu Muhammad. Kitabu Muhammad. Je hebt uh, een kitab geassocieerd met Muhammad het boek van Mohammed. dat heet Ishmael. Ishmad een mida' een dat is, is dus <coughs> als je iemand uh, aanroept of roept ja Mohammed, ja men ja men uh, naadaito of ja men aallamto enzovoort Dan uh, gaan we nu naar oefening nummer 2. Hoe kun je bewijzen op een praktische manier dat de volgende woorden Mu'arad zijn as al sema Al-Misbaaf Al-Qalam Yektub, Yezra, Yafham Dus we kunnen het woord al praktisch bewijzen op een praktische manier bewijzen dat het een ism of kalima Mu'arada Wie wil antwoord geven zeker. Het vaddal Praktisch door middel van zinnen. Ja, praktisch door middel van zinnen. Het is geen harf via Al-Madi of via al ander. Um, dat is niet praktisch. Dat is niet op om, om een praktische manier. Dat is uh, gebruikmakend van de regels. Het is gebruikmakend van de regels. Maar dat zou niet voldoende zijn, want er zijn bijvoorbeeld ook asma' die mu'arab, of die nebni zijn. Er zijn ook asma' die nebni zijn. We hebben net één gezien. Op een praktische manier uh, wordt bedoeld dus door middel van zinnen inderdaad. Door middel van zinnen te maken. Dat je laat zien en dan moet je dan gebruik maken van de regel die we gehad hebben wat is mu'arab wat is mu'arab, wat betekent mu'arab en als je dat weet dan moet je dus laten zien dat het mu'arab is Is dat duidelijk nou, dan? jenzilu al-mataru Sanai. samai nou wil je dat dan even uitleggen de al ja. is zo. maar De grote, grote, De grote, grote, grote, grote, grote, grote, grote, is grote, grote, is grote, grote, grote, grote, grote, grote, grote, ook altijd grote, blijft. Nu moet je bewijzen dat dat verandert. Nou, normaal is het madmon, daar heb ik een beetje moeite mee. Want je zegt eigenlijk normaal gesproken is het madmon. Dat, ah, het is afhankelijk van de factor eh, die, daarmee, die daarbij speelt. Of je madmon is, of matroer, of mansup. Dus nu moet je laten zien, dat hij bijvoorbeeld mond kan voorkomen. Dus door middel van een zin. Want als je zegt Yenziru al-mataro minus ma'i, dat kan zijn dat hij altijd majoro ma ma ma komt, dat hij altijd al-Kafra heeft aan het eind. En om dat tegen te spreken, ja, ja aaiitu sma Hier is het maasje. Heel goed. Ra'i tu SMA-a. Nou, tu SMA-a. In het eerste voorbeeld, Yenzinor Mataromin SMA-i, is SMA-i major omdat een Harfo ervoor staat. Dus de factor Harfo heeft ervoor gezorgd dat sma een Kassera krijgt aan het einde. En Ra'i tu sma is opeens mansop geworden. Dus de laatste letter van as sema krijgt een Fetha vanwege het feit dat die Mavroodihi is. Dus afhankelijk van de factoren verandert de laatste letter of de haraka van de laatste letter van as sema. en dus hiermee heb je bewezen op een praktische manier dat as sema uh, Mo'arab is. Heel goed. Al-Misbah. Al-Misbah. Wie wil bewijzen dat Al-Misbah Mu'arad is? Al-Misbah. Jullie weten wat Al-Misbah is? Hoop ik dat het eerder gaat. En als jullie het niet weten, dan moet je je gewoon vragen. De beste manier om te leren is door te vragen. Ik wil het wel doen, maar ik vind dat ons zussen het moet doen. <laughs> uh, iedereen mag het doen. Hier, uh, omdat het niet te druk is, mogen jullie gewoon antwoord geven zonder hand omhoog uh, op te steken. Nou, dus dan is het vat is er op social. Uh, An-Misbah betekent dus de Omozake, wat betekent een misbah dat is lamp, inderdaad, lamp nou, wat kun je doen met een lamp heel veel je kan het zien bijvoorbeeld Een misbah nou verlichten ja. Uh, bewijs nou op een praktische manier dat al-misbah mu'rab is. Met andere woorden, maak zinnen, verschillende zinnen, om te laten zien of de laatste letter van al-misbah, al-haq, verschillende harakas krijgt of niet. Ja, dat is het erom ذهبت الى المشباحي القران مصباح المسلمين ان ذا ايش هي مجرور ان مضموم نعم هي خط اا ان ذا ايش مجرور مرفوع مصباح Waarom is hij maar voor in de tweede zin? Al-Qur'an, misbah al-Muslimin. De Koran is de lamp van de moslim. Omdat het, het ghabar is, heel goed. Nou. Uh, dus, wat is uh, de, de laatste letter van een misbah? Die verandert afhankelijk van de factoren die hij ondervindt. En dus, het is. معرب اميتي مبني تاخذ القلم القلم The pen هذا معرض not in op een praktische manier dat morgen. تويتر ام انا اكتب بالقلم ب حرف جر القلم مجرور القلم صغير القلم اسم مبتدا اسم مرفوع ما شاء الله محمد يكسر يكثر يكثروا يكثر يكثروا القلم اسم مفعول به إنده مانسول نعم، لكن ما شاء Lexer met een F. Met zien. Nou, euh, maar de uitleg is nog niet compleet. Nou, de uitleg is nog niet compleet. Hij is Madroor, hij is voor en hij is Mansop. En dat kan een Mabni ook. هيكون مبني على الرفع او مبني على الجر او مبني على الفتح مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم او مبني على الفتح او مبني على الكسر juist je zit dat i verandert door de factoren dat is dat als hij, hij uh, Muptada is, dan is hij maar voor. Dan krijg je het aan het eind. Dus met andere woorden, de laatste letter, die behoudt niet altijd dezelfde teken, dezelfde haraka. Daarom is hij moarab en niet Mabni. Ja? Want ook een Mabni kan Mabvulbihi zijn, kan... Uh, moet zijn, kan Mevrool bihik en fa'il zijn Naam nou. Dus de, die laatste uitleg is wel belangrijk Dat de laatste letter hiervan verandert van teken Afhankelijk van de factor Jektom Jektom Laat zien dat je tub dat is op een praktische manier. Nou, <tog een ktobu> ga <ala assaborati> je doen, je tubu, alle asshaboura ti. Lem je tub, In de eerste zin is je tubu waarvoor. Omdat yes. er geen jawazim voor staan of nawasib Gewaasie dat zijn de hoeroef die ervoor zorgen dat feal modaria wordt En nawasib dat zijn factoren of hoeroef uh, die ervoor zorgen dat een feal modaria wordt En in de tweede staat lem ervoor en wordt het metgezoom ja, het is nog niet klaar. Dus het is Mo'arab. Omdat het meerdere harakat kan hebben aan het eind. Heel goed. Jezra. Yes, Jezra. Yes, Kijk, als je zegt, maar voor... اذا كان هذا مجرور اذا كان هذا مجرور اذا كان هذا مجرور اذا هذا مجرور اذا كان هذا مجرور مبني اذا مبني او مبني على السكون او مبني على او مبني او مبني او مبني او مبني او مبني او مبني او مبني او مبني Wat betekent Jazra? Jazra betekent hij zait, Zaaien. Begrepen? Laat zien dat Jazra Moorad is. Geef jij antwoord om Shamsan. ميت تريد ان تتعلم ماذا تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن اجل ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان يزرع الفلاح القطنة مثل قطنه يزرع الفلاح القطنة في هذه الظلم يكون الفعل مرفوع الحمد لله يكون مرفوع يجب يكون مرفوع يمكنك أن يكون فاكتور في الظلم زودان الفلاح أو يزرع أندرس دن مرفورد. الفلاح لم يزرع القطن. هاي الخد. الفلاح لم يزرع القطن. ناو. أتلخ. دش فرانت جزرعون. إن شدت مرحمة معرض. هاي كان ميدر حركات هيدن de laatste letter hè, heb je het hoofd die kan dus verschillende harakaat hebben en uh, daarom afhankelijk van uh, de factoren daarom is het no'arab jef hem, als laatste in deze oefening jef hem Zuster Of iemand anders At talibu yefhamu darsa Len yefhamet talibu darsa Heel goed Dus yefhamu In de eerste voorbeeld Heeft een mien de laatste letter van yefham Bamma is maar voor En in de tweede Het kan dus maar voor een mansoob zijn En de laatste letter dus die verandert van harakai En daarom is het moorab nou, ik geef uh, een aanvulling, uh, ik geef nog een ander woord en dan zeggen jullie mij of het Mu'arab is. Uh, nou, eigenlijk dezelfde vraag geldt dan voor dit woord. Kiefe te de terechthine amaliyya, al ene En ik zeg, Iesa bijvoorbeeld, Nee, laat ik het niet recht zeggen, laat ik, wat, wat um, laat ik iets zeggen wat we gehad hebben. Laat um, ik iets zeggen wat we gehad uh, hebben. Da'a. Da'a. Da'a, je Dus het werkwoord is je Welke bladzijde? We zijn op bladzijde 7. يدعو لا تذين اطنبراكش المانير بات يدعو معردش باتذى مدنو يدعو نعني دعا يدعو فعل مبارع دش مبارع ik wil het een beetje moeilijk voor jullie maken, maar dan, daar leren jullie van inshaal. Laat zien op een praktische manier, dat je de'u is. Dan wel nebni. Mogen jullie zelf zeggen. Je ziet het toch niet. أشيادعو منصوب منفعي بس أشياء عراب دوت وليك السلام و الله وبركاته بركاته هذا هو يفيد دوش دي يدعو هذا يفيد ميت مارد hebben geluisterd naar de eerste les, in dit deel tweede deel dan hebben we gehad, dus in de vorige les dat Yed'o is veel Mu'tal El-Achir Si'al Mu'tal el En voor veel Mu'tal el is de haraka niet te zien Yed'o De is er wel, alleen is het niet te zien ذو سيخي الإعراض يدعو سعى المضارع مرفوع بالضمط نوما اصبت ذو الظاهرة في آخره مارين دي دخل فالي ستنيت ظاهرة دي ستنيت دادل اكتزين ذو سيخي دان فالي سيخي بالضمط المقدرة على الواو المقدرة على الواو تبتكن ذو سيخي الظاهرة مار دي زاو als het zichtbaar zou zijn, die zou dan op die luau staan. Mena'a min zuhuriha af Hetgeen dat ervoor heeft gezorgd dat het niet duidelijk zichtbaar wordt, dat is tiqal. Tiqal betekent dat het zwaar is voor de tong. Je kan het wel zeggen, je kan zeggen je da'u'u maar het is wel zwaar voor de tong. Daarom hebben ze het gewoon weggelaten. maar als je len ervoor zet len, dus een van de nawasib een van de gorof die ervoor zorgen dat werk werk werk wordt, dan zeg zeg len len werk Dan is die zetha opeens wel te zien op de werk En dat komt omdat het wat makkelijker is. Dat het zwaar is voor de ton is, is niet meer van, van wel. Dus die verandert wel, die verandert wel de, de, de, de, de haraka aan het eind van, de, van het woord. En hetzelfde geldt voor Isa bijvoorbeeld. Huh? Dus je zegt bijvoorbeeld, ja'a, ijza. Ra'aytu, ijza. Marartu. De kijk in alle drie gevallen of hij nou maar voor is, of Mansour of Major, Je zou kunnen zeggen of denken dat hij altijd dezelfde haraka heeft, maar dat is niet zo, want die haraka is gewoon niet zichtbaar, vandaar dat het er niet is, maar die is er wel alleen niet zichtbaar. Dus ja, Isa. عيسى فاعل المرفوع بالضمه المقدره على الالف الت verschil maak je dus alleen met i'rab het verschil maak je alleen met i'rab dus als je het جاء عيسى عيسى إشفاع مرفوع بالضمه المقدره على الألف ما منع من ظهورها التعذر ان ديت خطا Hetgeen wat ervoor heeft gezorgd dat die dhamma niet zichtbaar wordt, dat is ta'azor, het is gewoon onmogelijk. Bij Isa is het onmogelijk om het dhamma uh, erop te zetten. Je kan niet zeggen a'isa'u of zoiets. Bij Yedou zou het nog wel kunnen, maar omdat het zwaar is voor de ton, het is het verdwenen. Maar Isa is verdwenen omdat het om gewoon onmogelijk is. Niet omdat het zwaar is voor de tong. En uh, raaytu Isa. Dus ik zag Isa. Isa is mevrouw bij je mansoob. Bij fathat el muqaddara. al-alif. Hoe kan je weten of het mebni is. Of gewoon mu'arad. Maar je kan het niet zien door Sikhal of ta'adzor. Dat is een goede vraag. Hoe kan je dat zien? Um, nou goed, de regel geldt dat eigenlijk voor een esme dat ze. Nou, een bladzijde 7 zijn we nu bezig. Tweede oefening. 7 van het tweede deel. Um, als je zegt maar voor als je zegt maar voor dan is dat al genoeg eigenlijk want of het is maar voor of het is maar niet Mo'arab betekent dus maar voor mamsub, of majjroor el asma' als je asma' hebt dan zijn ze allemaal um, Nee, deze regel kan ik niet zeggen. Nee. Hoe kan je weten of het nou dan Mabni is of niet? Uh, nou, het kan bijvoorbeeld, ik zit te denken, als je zegt bijvoorbeeld Fi. Hè? Fi is een harf. En de regel zegt dat de horof altijd Mabni zijn. Alle horof zijn Mabni. En Fi heeft een lie aan het eind. En dus hier zie je ook niet wat het teken daarvan is. Maar je weet dat V een hart is, en dus is het Mabni. En dus is het Mabni. Uh, ja, voor antwoord op deze vraag blijf ik eigenlijk blijf me schuldig. En in principe zijn asna nou, altijd moraal. Nee, niet altijd we hebben net een gezien die wat niet is. Denk aan men, bijvoorbeeld. Men, die we net hebben gezien. Ja, ik bedoel, de aso is naran. Een asma, die geen. Um, nee, de, ik probeer een, een, een algemene regel voor te verzinnen, maar het blijft moeilijk. Nee, dit laat ik helaas gewoon open want ik weet daar gewoon geen antwoord op <totstut> Dit laat ik gewoon open en ik zal het Allah opzoeken Thayy, boshikum barakallah De derde oefening zelfde bladzijde Keef het is te dilloo bi de amaliyya a'la anna nu heb je uh, ja dezelfde als of 2, twee, maar nu met bni. Me. Hoe kun je op een praktische manier, op een praktische manier bewijzen dat de volgende woorden met bni me zijn? Keifa, an, laalla, ketaba, intasara, iftah. Nou, wie begint? Keifa. Keva is naar beneden. Hoe bewijs je op een praktische manier dat Keva naar beneden is? Jullie weten wat Keva betekent, hè? Dat betekent ook, na. Nou. Hoe bewijs je op een praktische manier dat Keva naar beneden is? Dus, na. Nou. Keven is met mebni, denk ik, omdat het niet verandert. Dat je het bewijs is dat het niet verandert. Nu moet je bewijzen dat het niet verandert. Dat is de regel inderdaad. Als de uh, laatste letter van het woord, de harka daarvan, niet verandert, dan is het met mebni. En nu moet je het bewijzen. Moet je het laten zien. Moet je laten zien dat het niet veranderd is. Door zinnen te maken. Keef Keef Keefen en te, antum? en hoe? Blijft hetzelfde. Oké, okay, maar hij is, hij is altijd op dezelfde plek in de zin. Dus dan zou je zeggen, ja, als ik zeg bijvoorbeeld, al-madrasatu, al-madrasatu uh, wafti'atun, al-madrasatu mufidatun, al-madrasatu uh, toen. Kijk, al madrasatu hier heeft overal de laatste letter daarvan, die heeft Dammah overal, dus die blijft hetzelfde heeft het niet? Nee want als ik al madrasa ergens anders ga plaatsen, als ik zeg al madrasata, dan is het opeens eens dus hier zeg je keza, keza, keza altijd aan het begin dus het is no dit bewijs is een beetje nog zwak die kan nog versterkt worden door ergens anders uit te plaatsen. Hoewel het eigenlijk wel voldoende is als antwoord op de vraag. Dat is een vraagwoord, ja. Maar kijk, het betekent hoe dus in het Nederlands kun je zeggen, hoe gaat het bijvoorbeeld? Hoe gaat het met jou? Maar je kan ook zeggen, blijf hoe je bent blijf hoe je bent dan verplaats je het wel aan het midden van de zin in het midden van de zin het vader is het om te zeggen uh, ra'aytu keifa yefa'aloon ra'aytu keifa yefa'aloon ra'aytu keifa yefa'aloon ik zag hoe zij het deden naam, heel goed dus hier heb je keifa إذير مفعول من نايل في سوريا هذا أي كيف يفعلون هذا الكيف مخطيف آآ ماذا رأيت كيف يفعلون نعم yeah, nah. مفعول به في محلي yeah. مفعول به نعم كيف هذا كيف dan mebni uh, uh, ala alfeth waarom? omdat hij mefa'ul bij is je zag hoewel ik zit eigenlijk te twijfelen of het een bij is of niet ander keer zeker want nou, dit zal ik even opschrijven maar in dit geval in dit geval Kefa heeft een fetha dus dan zou je zeggen van, ja, het is een bihi, en ja, het, is, het, heeft, het heeft fetha, dus je kan wel spreken van mu'arab. Uh, het mooiste zou zijn als je een andere, als je bijvoorbeeld fa'il wordt, of uh, is een majoroor. heel goed, heel goed, ja. Dus bij het eerste was Keven aan het begin, die zou dus moeten zijn, maar hij heeft geen danda gekregen. Dus hij blijft altijd dezelfde Harakka hebben aan het eind, ongeacht de factoren die er zijn. Naam, nou, accent, heel goed. Dus dat is een bewijs dat het niet Muharad is. Het bewijs dat het Nabni is. Aan Aan Wie bewijst dat Aan met is? Op een praktische manier. Uh, ja. Nou, ik heb eigenlijk die uh, regel van Opsteken van de hand. Laten liggen, omdat het niet te druk is. Dus als je antwoord hebt, dan kun je het gewoon neerzetten. Aan is een half. Dat klopt. Aan is een half. En die is met mij Die blijft altijd dezelfde. Harken hebben aan het eind, ongeacht de factoren. En nu is de vraag: bewijs dat het zo is. nou Wie kan een, een zin bedenken? En dan de anderen kunnen misschien andere zinnen bedenken. Wie kan een zin bedenken met aan erin? Hoor of met niet, dat klopt altijd. Hoef, die zijn altijd met mi. Me. An عن... betekent onder andere van. Ik kan zeggen bijvoorbeeld, rameitu. Esegma anil kous. Dat betekent dat de pijl waar ik mijn serang te to... lauren heb. De, de pijl is vertrokken van de boog. Even kijken. Se altu an halil om. Heel goed. Se altu an halil om. Ik vroeg naar de toestand van de moeder. ياخد دوس عن دي السكن إسراع إسرناختي دي السكن سألت عن حال الام انظر انظر زين عن حال عن حال من سألت يأخذ. عن حال من سألت دس Over wiens toestand heb ik gevraagd. Over wiens toestand vroeg ik. Heel goed. Dus je ziet dat ongeacht de plaats van hen, hij blijft dezelfde teken hebben aan het eind. Asomo Ta'am. Heel goed. Asomo Ta'am. Maar hier, je zegt niet, asumu aan at ta'am. Din in la'in, in aan, krijgt al kasra. De vraag is, waarom is het zo? Wie weet dat? An is toch maddeni? Eltiqa'u shakinayen. Heel goed, eltiqa'u shakinayen. Ik hoop dat jullie dat nog herinneren. Klankbootsen. Je hebt twee sukoon achter elkaar in je uitspraak. En dat mag niet in het Arabisch. De, de, de eerste moet verdwijnen. En daarom is die nun, heeft Din Noon kasra gekregen, gekregen in plaats van de die hij eigenlijk hoort te krijgen. Dat is de enige reden. Voor, puur vanwege de uitspraak. Ik kan niet zeggen... Uh, أصوم عن... الط... الطعام. عن الطعام. أصوم عن الطعام عن الطعام. بتحاطني مش دعوني شقيه أصوم عن الطعام. هينالخد لعله يلي ذيته على ما رفضته لعله بتيك. إذا التق ساكناني كسر ما شداق. إيش بدريخو؟ De regel, chodiva ma sadaq. Chodiva. Chodiva ma sadaq. Maar het is niet altijd kofira. Het is niet altijd kasra. Soms uh, heb je een ander, iets anders. Maar meestal is het in badal kofira. Chodiva ma sadaq. Dus de eerste kasra die moet verdwijnen. En soms kan het een dhamma zijn. كيف يقول عليكم ها عليكم اذا كان ساكنين هبت. ساكنين وعليكم السلام ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين ساكنين Suikun verdwijnt en krijgt Al-Kafra La'alla La'alla, wat betekent la'alla? <coughs> Misschien hopelijk no. oh sorry, iemand had ieder antwoord al gegeven maar ik dacht het ging over iets anders La is een bijzonder harf. Die we iedereen hebben gehad. Waarom is het bijzonder? Hoe wordt La genoemd? La Alla al karibon. net Omdat het verschillende betekenis heeft. Is harf nasid. Wat is La alla? We hebben de zusjes van Kana gehad. En we hebben de zusjes van Inna gehad. La waar hoort hij bij? Inna. Nou, Inne. En wat doet Inna? Wat doet Inna? ما ذلك <تصفيق> بيزنظر أن إما إن لعل ديش نطلق على إفعاد ذيشيش فان إما تنصيب الإسم وترفع الخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر هيا الخد نعم ذا ديش إن لعل حرف تردي Taraji, dus je, je hoopt iets. Taraji, wana Je hoopt iets en gebruikt dus la En broeder Metzel zei: La allal intihanu, Is dat goed, broeder Metzel? Je moet je zin even verbeteren. La al intihanu, Klopt deze zin? Als je weet dat la een van de zusjes is van imma. Wat zou je dan krijgen? La'allal intihanu qaribon taraji, maar het kan ook misschien betekenen. Wat wordt er dan? intihana echt, la al-al-intihane, Kharibon, omdat l'intihane is mu la al En is mu la al is altijd mansoob Kharibon is maar voor omdat hij khabar la al is. En kan iemand dan een andere zin maken om te bewijzen dat het. Laag wa de de wa de wa de de de maridon heel goed de de de de de de de het kind de in ieder geval de dus blijft altijd dezelfde de hebben aan het eind en uh, ja, het is lastig om la'alla ergens middenin in de zin te krijgen. Dus dan houden we het hierbij. Uh, ketab, ketaba, Bewijs op een praktische manier dat ketabah mebni is. En mebni betekent dat die laatste letter van ketaba altijd dezelfde harken houdt. كتب الولد القلم كتب الولد القلم الولد كتب القلم مش بتوب تكنت شخريف البطلوت الكلام الكلام بدو يضعف الكلام Ketab alwaladul kalam En alwaladul katab al kalam Dus het kind schreef Of de jongen schreef uh, Het woord En de, uh, de jongen Schreef het woord Dus het maakt niet uit waar ketab voorkomt Hij blijft Altijd dezelfde teken hebben Aan het eind En daarom is het Mebnie? Afstand. Intassara. Intassara overwon. Bewijs op een praktische manier dat Intassara Mebnie is. انتصر المسلمون على عدوهم شنب انتصر المظلوم على الظالم ياخذ ان يكن المسلمون بالفوزات مما دونورت المسلمون انتصروا على عدوهم dan is het wat anders. Maar als je zegt Abdalimu of al-Madlumu in Tassara, Ala Abdalimu, dan zie je dus of, uh, onafhankelijk van waar hij zich bevindt: het woord in hij blijft altijd dezelfde teken hebben aan het eind. Daarom zie je Mabni Iftah. Iftah teken het maak open bewijs dat het meeneemt. Iftah al bab, iftah al bab tuliya, iftah al bab, iftah al kitab, heel goed, iftah al kitab. Maar hier heb je weer he de kasra iftah al kitab. Maar dat is voor dezelfde reden. Als we het net hebben gezien, namelijk de twee soekoen achter elkaar komen. Dat is de reden waarom hij el krijgt. Maar hij blijft wel soekoen hebben als dat niet het geval is. Als er geen Sakinein elkaar tegenkomen. En ik kan zeggen, ja Mohammed is de hub. Dan heb je dit in het midden gezet. Hij blijft altijd die soekoen houden heel goed. Ik hoop dat het duidelijk is allemaal. Zo niet, dan uh, wil ik het graag horen. Zijn er vragen? Hou ik een salaf van de Want Hiermee zijn we gekomen aan het eind van uh, de oefeningen van hoofdstuk 18 en het nieuwe moara. Zijn er vragen over wat we gehad hebben? يا تفضل اشرح المشاكل افتح ايش مجزوم طخ لا ايش مبني على السكون مثل مجزوم مبني على السكون اشي اذا مجزوم ده بتيكنت ات ده دي معرضه مبني Als er een zijkje maken, komt, dan krijgt hij een kasra niet Madjroof, nee, hij krijgt de kasra puur vanwege de uitspraak. Puur vanwege de uitspraak, de uitspraak krijgt hij dus die Al-Kasra. Maar normaal gesproken is het gewoon Sukun, hij blijft die Sukun houden. Dus als je i'raab gaat doen, zeg je nog steeds Mabni al-sukun, ja. Mabni al-sukun, zeg je. En je kan erbij zetten, uh, hij heeft kastra gekregen, omdat, vanwege de iltiqa uh, as-sakini. De volgende les is volgende week, bij Ibn Allah zaterdag dezelfde tijd, om twee uur. Kijk op www.arabischelessen.nl voor informatie. Zijn er andere vragen? Hoor je Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we naar hoofdstuk 19. Ik heb geen vragen meer. Wat je Ga je gaan? Even beginnen met hoofdstuk 19.